uur. Jan van de Putten met het NOS-journaal. Bij het meldpunt vuurwerkoverlast zijn na twee dagen... meer dan 5.000 klachten binnengekomen. Volgens initiatiefnemer Bonte, GroenLinks-fractievoorzitter in Rotterdam... is dat een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar, na de tweede dag. Veel mensen klagen over te vroeg afgestoken vuurwerk of heel harde knallen. Volgens Bonte doet de overheid te weinig aan vuurwerkoverlast. Begin volgend jaar biedt hij de Tweede Kamer alle klachten aan. Vorig jaar was het meldpunt vuurwerk voor het eerst. Toen kwamen er 82.000 klachten binnen. De inschrijftermijn voor Obamacare is met een dag verlengd. Van de 40 miljoen onverzekerde Amerikanen... hebben nog maar 1,5 miljoen mensen zich aangemeld. Vandaag was de laatste dag van de aanmelding... voor de verplichte zorgverzekering met ingangsdatum 1 januari omdat het heel druk was op de website en er ook veel aanloopproblemen waren, is besloten de deadline één dag op te schuiven. Ten noorden van Parijs is een trein met kernafval ontspoord. Volgens de autoriteiten zijn er geen gewonden en ook zou er geen afval zijn gelekt. De trein kwam ongeveer een halve meter naast de rails terecht. Hoe dat heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De trein zou op het moment van de ontsporing langzaam hebben gereden.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 met Miranda van Holland. Een hele goede nacht en welkom bij Dit is de Nacht, de editie van dinsdag 24 december. En dat is de nacht voor kerst. En dat is dan ook wel een van de onderwerpen waar we vannacht dieper op ingaan. Ik praat vannacht met u over kerst, kersttraditie, kerstliedjes, kerstgewoontes, kerstbomen, kerstballen. Maar ook hoe kerst net even anders kan. Dat vanaf drie uur vannacht hier op Radio 1 in dit is de nacht. Maar in dit uur eerst aandacht voor heel wat anders. Maar toch heel belangrijk tijdens de kerstdagen: keukenhygiëne. Want hoe schoon is uw keuken eigenlijk? Laat ik beginnen met heel eerlijk zijn: um, mijn keuken is niet bijster schoon. Als ik mijn moeder moet geloven, is mijn keuken zelfs. Soms helemaal niet schoon. Zij gebruikt daar een ander woord voor. Um, dan moet ik wel bijzeggen dat mijn moeder wel een beetje een poetser is. Ik ben dat iets minder. Maar muizen, kakkerlakken. zover is het bij mij in ieder geval nog nooit gekomen. Maar hoe zit dat eigenlijk in de horeca? Oh. Dit zijn rattengeuten. Ratten, ja. En je ziet dat het er ook echt veel zijn. Ja. Je ruikt het ook hoor. Ja. Kom, ik ja, ja, weet niet ja, ja. of je het geroken hebt, maar... Ik gaf, gaf hij een bakje. Er zat nou, iets, iets vloerbaars in. Ik kon het geen eens uh, definiëren wat het was. Ja, allemaal met etensresten zo. en zo, dat, dat moest dan als zeep doorgaan voor je handen. Ik zou het eerst even ja, schoonmaken. Ja, ja, nu, nu. Ja, ja nu, omdat daar. u het allemaal weer teruglegt. Ja, ja, ja. daar maar eens keutels, daar en hieronder. Ja. Zometeen wel even de handen wassen. hè? Nou ja, je ja, wassen, ja. Ja. ja als, als je eens kijkt, ik word je niet echt polineervrouwelijk van, hoe het eruit ziet. Het RTL Nieuws wist dit weekend te melden... dat maar liefst 36 restaurants zijn gesloten... vanwege een zeer slechte hygiëne. En dat is maar het topje van de ijsberg. Want er zijn nog eens honderd en honderden andere restaurants... die structureel er een rommeltje van maken in de keuken. En met kerst in het vooruitzicht... waar mensen toch wel lekker uit eten willen eten... uit eten willen gaan, is dat natuurlijk niet goed nieuws. Sterker nog, ik was gisteravond uit eten... En toen ik dit nieuws vandaag hoorde, dacht ik eventjes: oh ja, ik, ik heb niet in die keuken gekeken. Ik heb natuurlijk geen idee hoe het er daaraan toe ging. Um... Ik wil wel eens van u weten of u wel eens bij een restaurant bent geweest... waar het niet zo schoon was. En of u wel in de keuken bent wezen kijken. Wat zijn uw ervaringen op dit gebied? Ik wil wel verhalen uit het binnen, maar ook uit het buitenland. Laat het ons weten. U kunt bellen met het gratis Radio 1-nummer. -e Dat is 0800-1121. 0800, -121 -0800 -121. Of stuur een mailtje naar nacht@eo. Uh, Meepraten via de Twitter, dat kan vannacht ook. Wij zijn te bereiken op hashtag Ditisdenacht. Wat is het ergste wat u ooit in een horeca-gelegenheid bent tegengekomen? Vertel het me 0800 1121. 0800 1121. een plaat van Need to Breathe. Dat is Go Tell It On The Mountains. Go Tell It On The Mountains. Yeah Doing better now Tell all the girls they could all come over now I tell my friends That I am fine without her But it's Christmas night And I am all alone No one I'd stand Slept on the couch again A lady's mind But not with you inside my head Up. The tears were running down my face. Called her up and I can't smile. is come home, en zeker zo rond kerst. Je hoorde Ribby. Uit de dossiers blijkt dat de keuringsdienst NVWA vaak jarenlang bezig is... om sommige restaurants op het rechte pad te krijgen. Een deel van restauranthouders is zelfs zo hard leers. Bij waarschuwing vele boetes, soms zelfs gedwongen sluitingen... en die helpen niets. Zo kregen 200 bedrijven drie tot acht boetes opgeleverd. Van de 6 en bij 36 horecabedrijven was de voedselveiligheid zo ernstig in het geding... dat ze op last van de NVWA hun deuren al dan niet tijdelijk moesten sluiten. Maar liefst zo'n 150 vieze restaurants... staan al twee jaar of langer onder verscherpt toezicht... van diezelfde keuringsdienst, de NVWA. Je wilde toch niet aan denken dat je daar een avondje lekker aan het tafelen bent... Want je weet dat als consument natuurlijk gewoon niet. Bent u wel eens een verschrikkelijke situatie tegengekomen in een restaurant... en geschrokken van de smerigheid daar? Ik ben, ik ben op zoek naar uw meest gruwelijke horeca-ervaring. Um, of misschien komt u zelf uit de horeca en weet u hoe lastig het is... om in al die hygiëneregels te moeten voldoen. Ik ben benieuwd naar uw ervaring. U kunt bellen met het gratis Radio 1-nummer vannacht. Dat is 0800-1121 0800-1121. Maar mailen, dat kan ook, nacht.eo.nl. En op Twitter praat u vannacht mee via hashtag dit is de nacht. Aan de lijn nu iemand die mij alles kan vertellen... over slechte hygiëne in de keuken. Zij is namelijk trainer in horecahygiëne. Dorine Houdijk. Dorine, een hele goede nacht. Ja, goede nacht. Hallo, fijn dat je eventjes in de uitzending wil zijn. Toen ik uh, um, vandaag uh, over jou las, Dorine, uh, trainer in horecahygiëne... toen dacht ik uh, aan jou, en ik ken je nog niet... Als, als jong klein meisje en dat jij dacht... als ik later groot ben, dan word ik trainer in horecahygiëne. Nou, nee, zo is het eigenlijk niet, uh, niet helemaal gegaan, hoor. Uh, hoe is het eigenlijk wel gegaan? Ja, hoe wordt het eigenlijk? Ik ben er eigenlijk een beetje, een beetje ingerold, zou je bijna kunnen zeggen. Ehm... Uh, ik ben van origine leefsmiddeltechnoloog. Uh, met dat diploma op zak heb ik, een, uh, heb ik een aantal jaren gewoon gewerkt voor een werkgever eigenlijk. En langzaam maar zeker uh, begon de adviserende rol uh, mij steeds meer te trekken. Heb ik mijn pedagogisch didactisch diploma gehaald. En ik zit nu eigenlijk in, uh, in trainingsland. Uh -huh. En voornamelijk gerelateerd uh, inderdaad aan de horeca. Omdat daar toch wel een beetje een, een zwak lag. Ja, ja, ja, vanwege je achtergrond als technologie. Ja, klopt inderdaad. Um, Dorien, schrik je wel eens van het niveau van uh, uh, wat, je, wat je tegenkomt in Nederland? Nou, kijk, weet je wat er mis? Um, het is natuurlijk heel erg bijzonder, maar de, uh, de hygiënetraining voor de horeca... die ik voor verschillende trainingsbureaus mag verzorgen... dat is op zich geen wettelijk verplichte training. Iedereen die werkzaam is met eten en drinken... is wel verplicht om te weten hoe het allemaal werkt en hoe ze allemaal hoort. Maar hoe je aan die kennis komt, dat is eigenlijk een beetje vrijgegeven. En um, het nadeel daarvan is dat de mensen die ik mag ontmoeten in mijn trainingen... dat zijn er gemotiveerde, de geïnteresseerde mensen... die graag willen weten hoe het moet, die graag willen weten hoe het zit... Ja. die precies op de hoogte willen zijn van veranderingen in de wetgeving. En eigenlijk juist de categorie mensen die het blijkbaar uit cijfers blijft... die jij net noemde, ja. zo hard nodig heeft... Ja, die kunnen ook de trainingsbureaus uh, erg moeilijk bereiken... en over de streep krijgen om, uh, om de training bij ons te volgen. Want die willen gewoon niet. Ja, ik, uh, ik zou willen dat ik het wist. Of ze willen niet, of ze weten het niet... of ze zien de noodzaak er misschien helemaal niet van in. Hebben zelf misschien de overtuiging dat ze het wel heel erg goed doen. Maar doorheen... Misschien een stukje gemakzucht. Maar uh, het is toch eigenlijk heel vreemd dat je uh, zonder, zonder papieren... Uh, een, een horecagelegenheid kunt beginnen. En dat je dus zonder al te veel ervaring... dus voedsel mag gaan bereiden. Dat ben ik helemaal met je eens. Dat is ook echt heel bizar. Ik bedoel, als jij een, een leuk kapsel wil voor je haar... dan ga je naar een professionele kapper. Uh, maar op het moment dat we een hapje gaan eten... ja, dan mag iedereen dat eigenlijk doen. De, de vakbekwaamheidseisen, de diploma's op dat gebied... Uh, ze zijn er nog wel, heel gelukkig. Maar dat is helemaal niet verplicht. En dat is natuurlijk heel bizar, zeker als je natuurlijk kijkt dat het gaat om uh, voedselveiligheid en om, uh, om de gezondheid uh, van de consument. Ja, ja, ja. En, en, en over die voedselveiligheid gesproken. Hè. Um, uh, ik, ik heb geen idee, dus ik ben een leek op dit gebied, maar, uh, maar een koksopleiding. Stel je voor, die zijn er natuurlijk. Ja, zeker. Hey, is, is, is hygiëne daar een, een onderdeel van die opleiding en wat leren ze daar dan? Ja, zeker. Uh, voor een kok uh, is het onderdeel van de opleiding ook voor mensen in de bedieningen. De bediening, hè? De, gasheren, de gastvrouwen, zelfstandig werkend. Uh, daar zit allemaal een stukje, een stukje aandacht in voor de hygiëne. Mm -hmm. um, wat leren ze dan? Nou, ze leren over persoonlijke hygiëne, over de kleding, over uh, heel belangrijk het, uh, het wassen van de handen hoe belangrijk dat is. Voor de kok is het natuurlijk heel belangrijk dat ze leren over, uh, over bacteriën die overal altijd aanwezig zijn, mm -hmm. over het voorkomen van kruisbesmetting over het beheersen van de temperaturen tijdens alle bereidingsprocessen... Uh, om op die manier uh, te kunnen komen tot een, uh, tot een veilig eindproduct. Hmm. Um, uh, Doreen, ik ga eventjes naar een andere telefoonlijn... want volgens mij hebben we uh, nog iemand hangen. Uh, Karim. En uh, Karim is koerier, heb ik zelfs begrepen... en heeft te maken gehad met, met slechte horeca. Uh, Karim, ben je daar? Ja. Ja, hier ben ik, dame. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Eh, jij hebt broodjes gekocht op een plek waar ik in ieder geval nooit een broodje wil kopen. Wat is daar gebeurd? Ja, dat was in ieder geval een hele mooie nette broodjeszaak. Ja? Die uh, zaak was zeg maar drie jaar geleden net geopend. En, nou, nou, laat ik zeggen, vijf jaar geleden. En het liep echt als trein. En uh, die uh, paas was nooit Toen Hoe heet het? Uh, om te gaan uitbreiden met personeel. Ja. Zeg maar omdat hij de drukte niet aan kan. En helaas uh, had, was dat, zeg maar, uh, de dolk personeel wat hij had aangenomen. Ja? Ja, want uh, ik kwam na een lange tijd dat ik niet meer was geweest, kwam ik naar binnen. Goedemorgen, goedemiddag. En uh, ik ging even een broodje ga bestellen. Ja? En vlak voor, voor dat hij dat broodje, uh, zeg maar, uh, op, Nou, een momentje. Ja, en. Wacht, ik kom het niet uit voor en uh, vlak voordat hij het broodje ging maken, ging hij even lekker snel met zijn hand onder zijn oksels drijven. Oh, oh, oh. Ja. Maar, ja. Ben je er ooit ja. nog teruggekomen? En, nee, hij pakte toen dat, uh, hoe heet het? Hij pak, en daarna pakte hij gewoon een keer het bed met blote hand. Dat, ja. Het gaat de gat uit de boel, die en gooit hem zo op uh, de grillplaat. Ja, ja. Nou. En ik verzond gewoon een wereldsmoes van... Uh, even wachten, ik ga uh, even... Even pinnen. Geld in de <laughs> ja, geld in de parkeerauto. Uh, geld in de... Geld in de parkeerauto waardgooien. En ik was blij. Ja, ik kan het me voorstellen. Is die zaak failliet gegaan, Karim? Nee. Dus die is er na nog steeds? Die, nee, die, die zaak is er nog steeds. Maar na diverse klachten... Ja. van, uh, van uh, vaste klanten... heeft... Uh, heeft hij weet die, die baas echt maatregelen genomen en heeft die, die, is die is, wie het, zelf weer uh, achter de toonbank gaan staan Verstandig. en de boel gaan bedienen. En uh, hij heeft echt van zijn fouten geleerd. Oké, okay. dus dat is heel dat goed. Echt nooit meer... Ja, en wat ik bijvoorbeeld vind is: als men zulk personeel aanneemt in de horeca bijvoorbeeld, ja. dat ze toch op een of andere manier gescreend moeten worden of een bepaalde. Uh, hoe heet het bewijs moeten hebben dat ze geschikt zijn voor ja. het vak? Qua ja. hygiëne. En, uh, dit, ja. Net zoals bijvoorbeeld een uh, stratenmaker of een taxichauffeur ja, of uh, een ambtenaar. Die wordt ook uh, gescreend ja. op uh, zijn goed gedrag door de gemeente. Karim, ik ben het met je eens. Ik ga het ik ga dat eens even voorleggen aan, uh, aan uh, Dorien. Dorien, hoorde je uh, Karim's verhaal? Ja, ik heb het gehoord. Um, dit, is, dit is een verhaal wat waarschijnlijk veel vaker voorkomt. Niet zo specifiek, maar inderdaad dat er gewoon uh, fouten gemaakt worden. Vergissingen ja. gemaakt worden. Uh, mensen niet goed opletten, niet goed nadenken over wat ze doen. En uh, ja, gelukkig is, is de consument tegenwoordig wat crisischer en wat oplettender. En uh, valt ons dat ook op? Ja, maar ik, ik bedoel, ik als consument... Ik weet niet hoe snel ik uh, er iets van zou zeggen... Dat twijfel ik nu. Ik ben best iemand die uh, niet op haar mondje gevallen is. Maar zou ik er iets van zeggen? Ja, dat weet ik niet zo goed. Ja, en toch um, zou dat eigenlijk wel heel goed zijn. Kijk, ja. aan de ene kant is een klacht uh, natuurlijk heel erg vervelend voor, ja. een, voor een horecabedrijf. Aan de andere kant is het natuurlijk ook een stukje van je professionaliteit. Uh, dat je met klachten om kan gaan. En dat je je moet realiseren dat je van klachten eigenlijk ook wel heel veel kan leren. Ja, maar Dorien, het, het angstbeeld komt dan in mij op. Um, en dat, dat, dat was een les die mijn oma altijd tegen me zei: Je moet altijd heel aardig zijn tegen personeel in de horeca, anders tuffen ze in je soep. Ja. En dat zie ik niet. Nee. Ja, ik vind dat, ja, ik vind dat een, een, een. Enerzijds wel een begrijpelijke uitspraak, maar anderzijds uh, is, is het niet iets wat ik met de paplepel inge ingegeven of gekregen. Ja, op het moment dat er iets gebeurt... waarvoor je denkt van ja, maar... oh, eens even. Um, ja, ik denk het wel dat ik mijn mond open zou doen. En dat ik wel zou zeggen van... kijk, maar wat, wat, wat doet u nou meneer? Mm -hmm. um, u, bent, u bent toch wel onhygiënisch bezig. Ja, ja. Um... Um, als u als luisteraar van Dit is de Nacht denkt... oh, ik heb ook een keer zo'n situatie uh, uh, aan de hand gehad... Um, wilt u me daarover vertellen? Dat kan nu. Uh, 0801121. Wat hebt u gedaan toen u een keer... hele onhygiënische omstandigheden uh, aantrof in een horecagelegenheid? Hebt u er iets van gezegd? Bent u stiekem vandoor gegaan? Heeft u het uh, eten wat u uh, kreeg teruggestuurd? Wat is uw ervaring in de horeca? 0801121 En praat vannacht met ons mee in Dit is de de nacht over, um, over voedsel, over horeca en over hygiëne. Um, Dorien, bedrijven die zich niet aan de regels houden... Die, die, um, die moeten een boete betalen, toch? Ja, klopt. Maar dat is alleen als ze betrapt worden. Ja, helemaal mee eens. En is dat nou een goede sanctie? Want uh, uit het uh, bericht van het RTL Nieuws kwam dat... Uh, blijkbaar een aantal horecabedrijven zich niks aantrekken van al die boetes. Nou, daar lijkt het inderdaad op. En wat ik dan zelf... maar dan praat ik natuurlijk ook een beetje in mijn eigen straatje... Uh, wat ik zelf echt, echt een, een prima aanpak zou vinden... is dat bedrijven waar dus inderdaad uh, wantoestanden aangetroffen worden... dat ze eigenlijk uh, als onderdeel van de straf verplicht een, een bepaalde training moeten volgen. Je ziet het eigenlijk ook al gebeuren in het verkeer. Hè? Als iemand een pittige overtreding begaat, bijvoorbeeld met alcohol of iets dergelijks... dan kunnen ze ook een, een straf opgelegd krijgen dat ze een bepaalde cursus moeten volgen bij het CBR. En dan denk ik, ja, waarom zou je dat eigenlijk ook niet... Uh, in andere branches uh, toe kunnen passen. Hm. Want blijkbaar is er misschien wel gebrek aan kennis. En, um, Dorien, hoe weet je als consument nu... of een horecagelegenheid betrouwbaar is? Je bent weg, Dorien. Gaan... Nou, ik hoor jou nog wel, maar oh. ik hoor een gesprekstonen tussendoor. Ja, ja, ja, dat is een ander lijntje, daar <coughs> gaat iets niet helemaal goed. Maar, uh, sorry, hoorde je mijn vraag, Dorien? Ja, ik hoorde je okay. vraag. Nou, dat is echt een heel vervelend antwoord wat je erop moet geven. Dat weet je eigenlijk niet. Um, het enige wat je kan doen is als, als consument, als gast, als je een bedrijf bezoekt... dat je gewoon echt heel uh, oplettend en kritisch om je heen kijkt. Let op de verzorging van de persoonlijke hygiëne van uh, medewerkers in de bediening. Let er goed op hoe het er allemaal uitziet. Ziet het er verzorgd uit? Is alles schoon? Uh, hygiëne van de toiletten is ook vaak een, een goede indicatie yeah. uh, die je mee kan krijgen. En verder moeten we toch eigenlijk vertrouwen op, uh, op, op de controles van de NCWA... Mm -hmm. uh, zij hebben eigenlijk die taak uh, opgelegd gekregen... vanuit het ministerie van Volksgezondheid... om voor ons eigenlijk uh, op te letten en te waken. Alleen, ja, blijkbaar is, is dat uh, toch heel erg moeilijk voor ze. Ja, dat, dat, dat blijkt. En de Consumentenbond, lastig, die pleit voor een waarschuwingsstikker... bijvoorbeeld op de deur van een horecagelegenheid... die zich niet, niet aan regels heeft gehouden. Is dat een oplossing? Nou... Weet je, ik vraag me af of dat wel heel erg eerlijk is. Als je natuurlijk uh, kijkt naar een controle, is natuurlijk een momentopname. Ja. En theoretisch zegt het niets over morgen en ook niks over gisteren. Het is echt een opname van dat moment. En een bedrijf kan heel veel geluk hebben... dat hij net toevallig de dag ervoor alles uh, schoongemaakt heeft. Misschien is hij net een schilder geweest, heeft hij net wat onderhoud gedaan. Mm. Een ondernemer kan ook heel veel pech hebben. Kan natuurlijk heel veel misgaan. Uh, ziektes bij de medewerkers, verkeerde levering... Uh, ...drukte, uh, mensen met vakantie... Gewoon pech. Ja, gewoon dikke vette pech. En om dan um, zo zwaar te gaan straffen... ...want dat is wat je eigenlijk doet, hè. Nu hebben we eigenlijk het systeem dat de NVWA straft. Die heeft ja. boetes, die kan uh, maatregelen nemen... ...die kan uh, dingen in beslag nemen... ...die kan een zaak uh, tijdelijk sluiten. Uh, dat is eigenlijk de straf die de NVWA geeft. Op het moment dat je het openbaar maakt... ...dan wordt een ondernemer, denk ik, nog veel zwaarder gestraft... Want ja, wie gaat daar dan nog eten? Ja, dat is waar. En een website bijvoorbeeld als, uh, als Ins die, um, uh, die check ik altijd eventjes voor een leuk restaurant... Ja. en bijvoorbeeld als ik naar een plek ga waar ik niet zo vaak kom. Um, daar laten consumenten wel degelijk klachten en opmerkingen achter. Heeft ja. heeft dat invloed? Ik denk... Ik denk zeker wel, alleen ik heb zelf ook wel eens op zo'n site gekeken, ik ben even de naam kwijt, maar dan merk je ook, uh, denk ik, afhankelijk van de dag van de week, afhankelijk ja. van de drukte in het bedrijf, uh, de ene gast uh, die geeft een vier en de ander geeft een dikke vette tien. Ja. is natuurlijk ook heel, uh, heel subjectief, hè? Wat, wat jij mooi, lekker, geweldig vindt, vind ik misschien een beetje matig uh, met mijn achtergrond, um, dus... Ja, ja, maar dat is het altijd... eten. Als bijvoorbeeld echt een, een, een ober niest in je soep... dat is echt een, dat is een andere gradatie. Ja, ben ik helemaal met je eens. Ik moet nog even aan Sesamstraat denken. Oberen zit, ober Oberen zit een vlieg in mijn soep. Ken je dat nog? Nee, dat heb ik niet verteld. Oh, nou ja, dat, dat, dat was eigenlijk geloof ik het punt. Ik geloof dat het okay. Grover uh, als ober werkte... en die is dus iemand constant aan het klagen in datzelfde restaurant... en dan zit er dus een, een, een vlieg in de soep. Daar moest ik eventjes uh, aan denken. Um, wij uh, uh, gaan eventjes naar Marleen. Uh, Marleen? Dag, dag. Hallo, een hele goede dag. nacht. Ja, uh, jij, jij, okay, hebt, ook. <laughs> jij hebt een, yeah. een ervaring in de horeca gehad, of niet zijn beste? Nou, uh, ik ben in 1942 geboren en ik was een jaar of vijf. Toen mocht ik af en toe ontbijten in uh, uh, Hotel de Witte Bergen. Want mijn oom en tante die had een, een huis ernaast op houten palen. Maar zwaar bevriend met, uh, nou ja, de kok en manager, noem maar op. Ja. En uh, ik mocht er in de keuken eten. Maar ik glibberde, laat ik me herinneren, aan alle kanten weg. Enorme drap op de vloer. En het viel me op, zelfs als uh, toen ik vijf jaar was. Ik kreeg wat korig, keurige boterham met uh, hagelslag of zoiets. Mm -hmm. Maar het viel me op dat het zo smerig was. Maar ja, dat was toen, hè. Ne dat was dus 1949. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. En ook uh, Leidseplein, uh, jaren geleden. Uh, ik wilde een broodje eten, ik liep er langs. En toen zag ik uh, een man uit zijn neus eten. Oh. <laughs> ja. Dus ik, uh, ik heb geen broodje gekocht. Nee, nee, nee, dat kan ik me alles bij voorstellen. Ja. <laughs> Marlene, ha hartelijk dank. Ja, ook, wacht, ik heb in de verpleging gewerkt. Dan moest je altijd je handen wassen, hè, voor en daarna en noem maar op. Heel streng, heel strikt. Maar in de keuken wemelde het van de, <laughs> van de kakkerlakken. Oh, ja. Ja. Om die, Ach, ja. Om die nu te dwingen om mijn handjes te gaan wassen. Ja. Dat is ook je, geen doen. Ja. ja. Uh, Marleen, uh, uh, dank je wel. Graag gedaan. En een goede nacht. Heerlijk, kaartse daar. <laughs> Goed. Slot vertikken we dat het ophoudt. Ja, dat, uh, dat vind ja, maar ik nou ook. Weet, heb je wel vaker gehoord, hè? Um, ja, dat dan ben ik ook met u eens, eens. anders doen? Um, volgens mij gaat dat wel gebeuren vanaf 1 januari. Ja, ik zag wel een hoorspel. Klopt dat in de geert? Ik heb geen idee. Dat zou oh. je nog eens een keer op een ander moment eventjes uh, na moeten vragen. Ja, ik zag een hoorspel. Oké. Okay. <laughs> een hele goede ik nacht. We gaan even naar wat kerstmuziek van uh, Maria Mena, Home for Christmas. Careful what you say this time of year tends to weaken me, and have a little decency in that. Me cry in peace But there's a place where I erase the challenges I've been through Where I know every corner every street name all by heart And so it is a part of my courageous plan to leave With a broken heart tucked Under my sleeve, I wanna go home for Christmas. Let me go home this year. I wanna go home for Christmas. Let me go home this year. I'll pack my bags and leave. Before the sun rises tomorrow, cause we act more like strangers for each day that I am here, but I have people close. Dit uur spreek ik met u over slechte hygiëne. In sommige restaurants, maar misschien ook wel in uw eigen keuken. Dat doe ik gelukkig niet alleen. Ik heb een, een echte expert aan de lijn. Haar naam is Dorine Houdijk, trainer in horecahygiëne. Um, Dorien, er komen nog wat uh, telefoontjes binnen. Dus we gaan eens even kijken naar uh, uh, de volgende. Ton, een hele goede nacht, Ton. Goedenacht. Uh, goede, Goedenacht. Uh, Hallo. Uh, ik... Uh... Wat mij op, opvalt, in, in, in, wat hier in, in, in Nederland de laatste aan de gang is... door de, de vele bezuinigingen zijn controlerende instanties gekortwiekt, ja. Waardoor het uh, uh, controleren van onder andere restaurants en cafés... en dat geldt niet alleen daarvoor, want ook in de financiële wereld... hebben de controlerende instanties tekortgeschoten... vanwege het gebrek aan personeel. Mm -hmm. uh, waardoor men dus niet... Uh, uh, for, for, uh, preventief kan controleren. Ik heb zelf in een uh, uh, restaurant gewerkt en dan moest ik de ontbijtdienst doen en ik moet zeggen uh, toen ik daar begon met werken werd ik me nog meer bewust van de hygiëne dan ik al was want die hygiëne dat, kreeg ik, dat heb ik vroeger ook op school gehad en, uh, en ook thuis uh, bij mijn ouders gewoon dat er in de keuken gewoon hygiënisch gewerkt moet worden. Ja. Door in het restaurant te werken werd ik me nog veel meer van bewust om nog hygiënischer, nog hygiënischer te werken dan ik al deed. Uh, maar wat mij opvalt uh, uh, dus dat controlerende instanties vaak ook uh, ja, je moet, ze eerst, uh, je moet eerst een klacht indienen en dan worden ze wakker en dan gaan ze wat doen. Mm. En wat me ook opvalt met controlerende instanties, en dan praat ik even over het algemeen, uh, dat, uh, dat ze dus eerst zeggen, we gaan heel goed alles controleren als er iets ernstigs gebeurd is, en na een maand beginnen ze te zwabberen. En dat is een typische Nederlandse traditie om dat te doen. Wat bedoel je met dat zwabberen, ons... Tom? Met zwabberen bedoel ik dat men dan, dan, dan eh, het weer laat eh, loslopen. Versloffen. Dat het steeds. Men laat het versloffen. Oh ja. En dat is opvallend. En dat is in, in alle controlerende instanties. Ik vind het zelfs bij de politie. Vind ik het ook terug dat er gezwabberd wordt. 20% van de misdaden oplossen is een schande. Is een bedreiging voor de rechtsstaat. Doe her daarvan... Herken je het zwabberen waar Ton het over heeft? Dat, dat er gebrek aan controle is of dat controle niet, niet heel uh, continu wordt uitgevoerd? Dat herken ik wel. Hm. Kijk, de NVDA heeft wel het systeem dat als er problemen zijn in een bedrijf, uh, dat wordt natuurlijk vastgelegd. En dan krijgen ze een aantal uh, nazorgcontroles ja. uh, ja. zoals dat heet. Maar inderdaad, op een bepaald moment is, is alles weer in orde. En dan, uh, dan laten ze de bedrijven los. Ja. Maar ja. dat is ook wel een beetje noodzaak, want dan hebben andere bedrijven het weer ja. heel erg hard nodig. Want die vragen dan natuurlijk weer ja. om aandacht. En het is een kwestie van, van, van keuzes maken en prioriteiten stellen. Ja, nou, en dat, dat, dat soort verhalen, dat hoor je bij de politie. De politie is dan niet om orde te handhaven, maar om prioriteit te stellen. Hmm. Wat heb ik als organisatie? Ik ben het me. helemaal met u eens, maar ja, het zij... En, en, en ik, ik, ja, wacht even, dat is het grote probleem. Die, de, er wordt niet preventief gecontroleerd. En als je wilt controleren, doe het goed of doe het niet, laat het zitten... Ik bedoel, en nu is het zo dat je eigenlijk als consument uh, bent aangewezen. En ik moet zeggen dat bij ons het restaurant, dan moet ik zeggen dat er dat, dat werd, dat was zelfs een dubbele controle. Ze hadden een eigen uh, dienst die de hele keten controleerde, of alles goed ging, en dan kregen ze punten voor. En degene die de beste punten had, die het hygi uh, meest hygiënische was, en mm. volgens de voorschriften werkte, die kreeg, dan, uh, die, die, die kreeg dan zoveel punten. Dat was, voor. Dat was de interne controledienst. De externe controledienst. Het kwam dan nog eens een keer bovenop. Wat een goed systeem, Tom. Ja, dat was beloning. Dat moet ik, ik nazeggen. Ja, ik, na ik, ik vind ook wel... dat als ik weer bij de horeca kijk... dat men geen waardering heeft voor het personeel. Hmm. Dat wil ik ook wel eens gezegd hebben. Want dat viel ook wel eh, vaak op. Autoritaire managers die eigenlijk... Mensen moeten stimuleren om goed te werken en het besef, het, het, het, de verantwoordelijkheid te nemen. Maar doordat er slecht betaald wordt in de horeca, de horeca is niet zo'n beste werkgever, dat nee. weten ze zelf waarschijnlijk ook wel. <lacht> nou, en dan krijg je dit soort narigheid natuurlijk. Het gaat van het een en als je, kijk, als je achter iemand staat, achter een bedrijf staat, dan kun je, uh, de, de, uh, als men ook achter jou staat en jou ook steunt en support en dat soort dingen. En niet alleen op het negatieve, maar op een gewone een normale manier, dan krijg je ook dat mensen eh, erop vergeven, we moeten ons best, we moeten goed doen. En ik denk ook vooral eh, in je achterhoofd houden wat jij niet wil dat u geschiet doet dat ook een ander niet. Dat geldt ook op het gebied van, van de keukenhygiëne. Het kan niet streng genoeg zijn, vind ik. En ik moet zeggen dat in de, in de keten waar ik gewerkt heb, dat dat, dat dat bijzonder, ik heb trouwens gekeken en je gaat je daar ook steeds, je gaat ook andere restaurants vergelijken als je er wel eens Komt. Ja. Meestal ga ik niet omdat ik toch een beetje, uh, angst, uh, een beetje bang ben dat het niet goed is. Ja. Ik ben er huiverig voor, ja. Ja. Nou, ik kan me dat voorstellen en vanuit je ervaring. Maar, ik, maar ik, vind, ik vind, ik blijf erbij zeggen dat hier in Nederland... En eh, eh, ik hoor het wel eens in Amerika... dat men daar vaak veel strenger is dan in Nederland. Mm. Wij, hier laten ze het zwabberen, In Amerika is het zo. Uh, oh, je doet het niet. De zaak wordt gesloten. Er ja. wordt niet gediscussieerd. En in Nederland gaan ze eerst hoeren En eerst ze hoerd zijn. Ja, dan is de zaak alweer weer versloft. Tom, het, men kondigt het ook aan mag u, komen. Mag ik u ha hartelijk bedanken? Want er is nog iemand anders aan de telefoon... die wil ook nog eventjes uh, zijn Goed, zegje doen. Hartelijk okay, bedankt. hè. Goedenavond. Sterkte met werk, hè? Dank u wel. We proberen het zo hygiënisch mogelijk te doen, dit radioprogramma. Goed. Goed, uh, dank u. Dag, Tom. Uh, Erik? Dag, Miranda. Hallo, een hele goede nacht. Jij kwam vieze nasi tegen bij een Chinees. Oh, oh Vertel eens. Uh, het was eerst een Nederlandse zaak. Ik ga niet op de plaats van... Uh, nee, laten we dat maar niet doen. doen. Nee. nee, precies. Maar het was eerst een Nederlandse zaak. Het was een soort cafetaria, annex... Uh... Denzenhoek, zeg maar. Ja? En die is overgenomen door Chinezen. Ja? En ik had op een zaterdagmiddag, ik denk, weet je wat? Ik praat hier maar zelfs, gaan eens lekker lekker bord eten of zo. Dus ik kom daar, ik bestel dat en ik krijg dat. Nou, het was smerig. Het was gewoon smerig. Het was gewoon echt niet die Albert Heijn-Nassie van die kant en Ja. En ik nam één hap. Ik denk, nou, dit hoef ik niet. Dus ik ben teruggegaan en ik zeg aan die vrouw van... Geef dit ook aan je man? Ja, zegt ze. Ik zeg, nou, daar geloof ik helemaal niks van. Dus het was echt, ik heb echt helemaal gedimd aan me daar... en ik was echt kwaad aan het worden. Ik zeg, ik kan niet geloven dat jij deze nasi... aan je man kan, je, je bent Chinees. Dit is gewoon geen nasi, Dit is gewoon kant-en-klare troep uit de Albert Heijn. Maar hoe wist, dat, uh, hoe wist je dat, Erik? Hoe wist je dat dit niet vers was? Nou, het, het smaakt gewoon helemaal nergens naar. Het smaakt gewoon, gewoon gewoon... Als je naar de Chinees gaat, ja, als Chinees nasi. Dan, ja. Maar dit was gewoon voor die kleffe troep. En, en, en het kwam het ook uit de magnetron, of moet ik me erbij voorstellen? Kon je dat ook zien of had je daar geen zicht nou, op? Nou, je kon het niet zien, je kon het proeven. Weet je? Uh, ik heb wel eens eerder over die kant-en-klaar maaltijden gehad, als ik gewoon even de zin had. Maar als ik nastie uit de, de Alpenheimwezen, of zo ik de naam zeg. Uh, <laughs> ja. Maar was het gewoon, er zit geen smaak aan nee. weet je? en dat kreeg ik daar ook. En dan, Ga je in discussie met je vrouw en dan zegt ze: Ja, dat geef ik mijn man ook. Ik zeg: maar Ik weet niet wat jij een man geeft, maar ik geloof niet dat je man blij met je bent en dat soort dingen. Uh, Doorin het, het verhaal van Erik: um, De, de horeca-klachten die, die ik het meest hoor van mensen komen wel vaak bij um, cafetaria vandaan. Is, is dat ook zo? Nou, ja. Misschien dat jij dat zo hoort, dat kan natuurlijk heel goed. Ja, of, of, of mijn vriendenkring eet ja, alleen maar bij cafetaria's ja. bedenk dat ik ineens. Dat is natuurlijk ook gewoon oh, dit... uh, <laughs> de cafetaria. Oh, ja. Nee hoor, uh, ik, ik ben er eigenlijk van overtuigd dat eigenlijk in in in alle sectoren, of je nou kijkt naar onze, onze Hollandse keuken, Buitenlandse keuken, de snackbar, de cafetaria, ik denk dat je eigenlijk overal hele goede bedrijven hebt en, en wat minder goede bedrijven, en ik denk dat dat vooral te maken heeft met, met, met een stukje kennis. Dus ja, uh, voorlichting, instructie, weten hoe het moet, weten waar je op moet letten. En natuurlijk ook wel een beetje bezieling. Je moet natuurlijk ook wel ja, een gevoel voor het ja. vak hebben. En, en het natuurlijk ook goed willen doen. En ik denk dat je overal hele goede bedrijven tegenkomt. En, en helaas wat, wat minder goede bedrijven. En misschien ja, dat, dat inderdaad de cafetaria tegenwoordig wat vaker natuurlijk bezocht wordt... Uh, dan een wat luxere restaurants En dat daarom misschien ook de kans op, uh, op klachten uh, wat groter is. Ja. Daar uh, durf ik niks over te zeggen. Nee, dat snap ik. Erik, mag ik je bedanken? Ja. Een ik hele goede... Niet van mij trouwens, weet je wat? Oh, nou, vertel. We, we hebben dezelfde achternaam. Oh, echt? Ja, echt. Ik heb wel een achterneef die heet Erik van Holland. En nou, de, de, de, ja, ik kom eens persoonlijk. Dit moeten we even buiten de uitzending een keer doen, vrees ik. Want, want okay, heel dus Nederland denkt, denkt nu, ja, wat is dit voor familie -reunie? Nee, dat is goed. Dus. Dankjewel, hè? Een goede okay, nacht. Dankjewel. Bye. Want tenslotte zijn we dan een radioprogramma aan het maken over keukenhygiëne. Uh, Timo aan de lijn, Timo uit Den Haag. Ja, goedenavond, Miranda. Hallo, Timo. Timo. Uh, jij vertelt iets over een open keuken. Nou, ik heb twee relevante herinneringen met betrekking tot voedselhygiëne. Ja? Uh, ten eerste kan ik me een snackbar herinneren waarin een bordje stond van... bent u tevreden? Vertel het een ander. Heeft u klachten? Vertel het ons. Ja. Dus dat was een duidelijke uitnodiging om kritiek te leveren als het nodig mocht zijn. Ja. Dat was wel uitnodigend. Ik denk ook terecht wel. Maar wat ik me ook heel goed kan herinneren is. Uh, het was ook een uitzondering. Dat was een, uh, een thuisrestaurant op, in Den Haag. In de, op de hoek van de Gouden Regenstraat en de naam van Meerdervoort. En die had een open keuken. En ja, dat was gewoon een verrassing. Want ik, ik was gewoon toevallig dat restaurant binnengelopen. Maar ja, dat was wel een aangename verrassing. Want je kon gewoon echt in de keuken kijken. En het was super hygiënisch. Het was echt roestvrij straal. En uh, super schoon. En dat gaf me toch wel extra vertrouwen. Want toen realiseerde ik me pas dat je eigenlijk in een ander restaurant... gewoon op basis van blind vertrouwen eigenlijk uh, ervan uitgaat... dat wat op je bord komt, dat het hygiënisch bereid is. Ja, ja. aangezien uh, de klant eigenlijk toch de enige financier is uiteindelijk van een onderneming... want ja. de bank en de aandeelhouders eigenlijk alleen maar overbruggingskrediet... Uh, denk ik van ja, als je de transparantie naar je aandeelhouders en je, en je de bank... Betracht, dan kan je eigenlijk ook wel transparantie naar de klant betrachten. Ja, Natuurlijk. Heel zinnig. Zonder, vind de, ik. zonder de concurrenten wijze te maken. Maar ja, ik vond het wel een mooi gebaar. En ik voelde me ook heel veilig daar. Ja, dat kan ik me voorstellen. Uh, Doreen. Ja. Um, ik vind het eigenlijk heel zinnig wat Tino, Timo hier zegt. Dat, dat je kunt ook letterlijk een kijkje nemen in de keuken dan. Ja, inderdaad. Ja, dat is natuurlijk net wat Timon zegt. Dat is een heel mooi gebaar ook naar de gast toe van... Uh, kijk maar wat wij doen, kijk ja. maar hoe wij dat doen. We hebben niks te verbergen. We hebben helemaal niks te verbergen, we laten het zien. En ja, helaas uh, kan je het, uh, is, is het wettelijk niet zo geregeld uh, dat het op die manier uh, moet gebeuren. Het mag ook achter gesloten de deuren, maar inderdaad als een bedrijf dat laat zien... Uh, je merkt het nu aan, uh, aan zijn reactie... Ja, dat geeft vertrouwen ja. en uh, waarschijnlijk ga je daar graag nog eens een keer naar terug. Ja, ja. ja, maar het hoeft ook geen, geen wettelijk uh, gebod te zijn. Het kan ook gewoon een, als een unique selling point in de markt gezet worden. Dus als een promotie item... Ja klopt. ja, klopt. Er zijn meerdere bedrijven hoor, die gewoon echt een, een, een open keuken hebben. Ja, maar, je, je zaak uh, moet er natuurlijk ook uh, uh, uh, voor geschikt zijn. En uh, je moet de ruimte er ook voor hebben om klopt. op die manier te en je zit het met je afzuiginstallatie. Je ja. zit het met al je apparatuur. Ja, ja. ik denk dat meerdere bedrijven dat misschien wel graag zouden willen. Maar dat het ook wat moeilijker is om, om te realiseren. Maar het is in ieder, in ieder geval, nou ja, dat merk je, een heel mooi uh, promotiegebaar ja. naar je gast toe. Ja. Nou, kijk maar wat we doen. Als je het hebt, if you got it, slant it, zou ik zeggen. <laughs> dat is zeker waar. <laughs> Die... Voor de meisjes. Ja. En, en in het geval van een, uh, een goed Thais-restaurant... Uh, heel belangrijk hoor, Timo. Ja. Heerlijk, dankjewel. Ik ga trouwens heel lekker eten. Nou, het is een goede tip. Het. Ik heb uh, meegeschreven. Dus, uh, ik kom wel eens in Den Haag en ik ben gek op Thais. Dus ik ga een keer kijken. Ja, ik weet niet en... of het er nog zit, want het is al een paar jaar geleden. Hoor. Het is oh. min, denk, denk wel tien jaar geleden dat ik daar kwam. Dus ik weet niet of het er nog zit. Nou ja, Als het heel goed is, dan, uh, dan zou het er nog moeten zitten. Ja, het zou kunnen. Heel goed. Dank maar dank je weet nooit hoe het gaat. Dag Timo. Dag Miranda. Dag. Uh, An de Hans met een gruwelverhaal. Hans, ja. Uh, hallo. Hallo. Uh, uh, wij gingen. Ik en mijn partner die gingen altijd bij uh, VD boven zitten, hè? Ja? Of beneden? Ja, ik ook wel eens. Uh, wat huh? Ik doe dat ook wel eens. Ja, dat pas is dat, hè? Ja. En ik zou je vertellen dat. Uh, is er, als je dan binnenkomt en je loopt langs uh, dat eten allemaal, is het allemaal fantastisch schoongemaakt. Nee. Je ziet het ook allemaal, uh, liggen de broodjes bij de broodjes, het groene gedeelte bij het groene gedeelte. En uh, we hadden uh, een, een, zo'n broodje hammer uh, gekocht en we hadden cappuccino genomen en we uh, zitten het op te eten uh, aan het tafeltje. En we hadden het net op, toen zei mijn partner, moet je daar eens zien lopen. Toen zagen we allemaal muizen lopen. Oh, nee. Ja. En wat denk je, wat? Er ging nog een muis, ging zo tapsgewijs, want het, onder dat eten stonden allemaal, de, daar hadden ze dat wat, wat ze naar de hand op de bovenop neer moeten leggen, weet je. Dus die gingen zo via die zakken zo naar ja. boven toe. Over die broodjes? Hebben we, een, hebben we er een, ja, en dan moet je nagaan, het personeel loopt met plastic handschoentjes aan. Het ja. Ziet er allemaal naar de bovenkant heel schoon uit. Ja. Toen hebben we er een personeelslid bij, uh, bij geroepen. Toen zeiden we, zei, moeten eens kijken, dat kan toch niet? Toen zegt hij, nou, ik mag het eigenlijk niet zeggen... maar we hebben een ontzettende muizenoverlast. Oh, oh, oh. Door dat brood en de granen en zo, weet je ja, wel. Ja, daar komen ze op af. Hij, ja. Wat dan? Daar komen ze op af natuurlijk, die muizen. Ja, hij zegt, en als, uh, als we s'avonds alles schoongemaakt hebben, zegt hij... dan uh, liggen we overal gif overal neer en zo, weet je wel... En dan, uh, maar hij zegt op een gegeven moment. Uh, dan zijn ze zo kien. dan laten ze dat gif gewoon liggen. Zegt die, want dan weten ze schijnbaar dat, uh, dat het gif is of zo. Ja. Maar we hebben er een hele erge last van. Ja, ja. Ik zeg, nou dan mogen jullie dan echt wel. Want weet je wat dat is als je daar aan die tafels zit te eten? Dan kijk je zo overal naar die, die buffetten, weet je wel. Ja. Het is allemaal. wat ze hebben het toen allemaal. Eerst was alles erachter, maar na de hand hebben ze alles opengegooid En die tafels, weet ik, je kan zo alles zien. Ja, hegertsie. Um, Hans, dank je wel voor je verhaal. Tot je dienst. En, hè? en een hele goede nacht. Ja, dank je wel. Dag. Dag. Dorien, hier kun je eigenlijk toch ook niks aan doen? Die muizen, die komen gewoon. Ja, nou ja, weet je, dat ben ik met een je eens. Uh, soms is het overmacht. Hè. Heel belangrijk is dat je, dat je zaak goed gesloten is. Dus ik bedoel, bouwkundig moet het natuurlijk in orde zijn dat alles dicht zit. Uh, heel belangrijk is ook dat je je producten allemaal goed afschermt. Uh, bijvoorbeeld uh, werken met kunststofbakken en dergelijke... waar ze niet zomaar doorheen kunnen knagen. Mm. En uh, als je dan last van ongedierte hebt, wat natuurlijk echt kan gebeuren... Hè, monumentaal pand kan je niet zomaar verbouwen, dichtmaken, noem maar op... Ja, dan gewoon een gespecialiseerd bedrijf in de arm nemen... die bepaalde programma's hebben... en uh, die je daarin ook begeleiden om zo'n plaag uh, aan te pakken. Maar ja, dit is voor sommige bedrijven echt, uh, echt heel erg moeilijk. Ja. Uh, muizen, kakkenlakken, uh, vliegen, wespen. Uh, er zijn bedrijven, denk bijvoorbeeld maar aan, uh, aan de strandgebieden... daar zien ze eigenlijk de meeuwen gewoon als ongediert, hè? Ja. Dat, uh, ja. Ja... Dat is, soms is, is het echt heel erg moeilijk. Maar dan zullen ze toch echt alles eraan moeten doen. Ja. Om, uh, ja, om problemen toch uh, zoveel mogelijk te voorkomen. En in ieder geval te beperken. Dorien, ik wil zo meteen nog even met je hebben over hygiëne in, uh, in de thuiskeuken. Maar eerst een, okay. een, een, een mooie kerstplaat nog even van de Carpenters. This is Christ is Born. Het lijkt wel te gaan sneeuwen hier in de studio met uh, zulke kerstmuziek. U uh, hoort de Carpenters en Christ is Born. Uh, mocht het u al uh, opgevallen zijn, uh, dan uh, hoef ik dat niet meer te melden. Maar mocht u denken, mm, mm, aardige muziek, ja, het is alleen maar kerstmuziek deze nacht. En dat mag ook wel, want het is natuurlijk uh, uh, bijna kerst. Het is bijna zover uh, vanavond, en dat klinkt een beetje raar als je dat rond dit tijdstip zet, maar uh, vanavond dan is het daadwerkelijk kerstavond en dan kunnen we daaraan gaan beginnen en Kerst, dat brengt mij dan bij het kerstdiner. Dorien, hoe zit het met de hygiëne in onze eigen keukens? Ja, dat, ik denk dat dat ook heel erg uiteenloopt. <hijnt> Daar zit je denk precies hetzelfde als met de professionele keuken. Uh, sommige mensen hebben wel wat, wat, wat kennis wat achtergrondinformatie over waar ze op moeten letten. En, en sommige mensen hebben dat ook totaal niet. Uh, thuis kan je dat ook niemand kwalijk nemen natuurlijk. Hè. Dat is echt privé. Dan mag je doen wat je natuurlijk zelf wil. Maar het is natuurlijk ook wel heel vervelend als er natuurlijk dingen misgaan. En uh, jezelf, je eigen gezin of je gasten natuurlijk uh, uiteindelijk uh, zich niet zo lekker voelen na het nuttig van het kerstdiner. Maar geef me eens maar wat, wat tips. Waar, waar moet ik op letten? Uh, nou, waar zou je op moeten letten? Wat, wat belangrijk is, is dat je je producten zo kort mogelijk altijd buiten de koeling uh, laat liggen. We zien wel eens dat we dingen gaan klaarmaken en dan trekken we de hele koelkast leeg. En ja. dan ligt alles op de aanrecht. Dat is handig. Dan kan ik dat is alles hartstikke zien, handig, want dan heb je alles bij de hand en dan kan je oh. lekker achter elkaar doorgaan. Maar let op, in, in ons huis is de temperatuur vaak hmm, 20, 21 graden. Ja. En die temperatuur van die producten, die gaat natuurlijk oplopen. Ah. En op een gegeven moment kom je in een temperatuurstraject zo boven de 10 graden met je producten. En dan worden de bacteriën, de micro-organismen die op die producten aanwezig zijn, daar kunnen we helemaal niks aan doen, want bacteriën zijn altijd, overal, die gaan zich op een gegeven moment gewoon lekker vermenigvuldigen. En op een gegeven moment zijn het er gewoon te veel. En dan kun je ziek worden. En uiteindelijk zou je daar uh, ziek van kunnen worden. Het kan ook zijn, we hebben ook nog micro-organismen... die tijdens hun ontwikkeling... Uh, ...giftige stoffen kunnen maken. Oh, ja? Dan zou je uh, door die giftige stoffen uiteindelijk ziek kunnen maar, worden. Oh, nu wordt het wel heel alarmerend. Uh, welke micro-organismen hebben we het dan over... ...en wat voor, wat voor giftige stoffen worden dat dan? Nou, uh, de salmonella is natuurlijk een hele bekende. Oh ja, ja, ja, ja, ja. ja Dat de is een, uh, een hele, hele, hele bekende bacterie... Ja. Uh, ...die uh, ja, eigenlijk uh, voornamelijk op onze kip uh, aantreffen. En op het moment dat natuurlijk die kip te lang buiten de koeling ligt... ...dan komen er steeds meer salmonella bacteriën uh. in die kip... En we, als we dan de kip onvoldoende verhitten, ja, dan kunnen we daar Sikker. uiteindelijk natuurlijk uh, ziek van worden. Hey, en hoe zit het met uh, legendarische gourmetten? Want er gaan natuurlijk hele volkstammen de komende ja. dagen weer uh, gourmetten. Ik uh, denk eraan, omdat je het net hebt over dingen die lang buiten de koeling liggen. Dan krijg je die schalen met vlees die dan ja. heel lang op de tafel liggen. Ja, ik ben, ja, en dat gaat allemaal op zich, gaat dat eigenlijk allemaal wel goed. Zeker heel belangrijk dat je ervoor zorgt dat je voor ieder soort vlees. Een opscheppestekje hebt. Dus uh, dat je niet uh, de kip en de biefstuk en je slavinkje en alles met datzelfde vorkje iedere keer maar aanprikt. Ja, Heel belangrijk ik. dat je je stukjes vlees, met name ook weer het kip en met name ook de, de gemalen stukjes vlees als je hamburgertje en uh, je slavinkje, dat je die goed gaar maakt. En, ja, heel erg jammer, maar als dan de schalen de hele avond of de hele namiddag op tafel hebben gestaan... Ja? in de warmte, want vaak wordt het gaat de temperatuur nog verder omhoog... Ja. ja, daarna moet je het eigenlijk weggooien. Oh, wij doen dat het klikjesdag de volgende ja, dag. Ja, dat is echt heerlijk, weet je. En ik kan, ik kan me dat ook heel goed voorstellen dat mensen dat doen, want het is natuurlijk ook gewoon zonde om het weg te gooien. Ja. Maar wat je gewoon veel beter kan doen, is niet gelijk die hele schaal op tafel zetten... Maar we verdeel het een klein beetje ja. over wat kleinere schaaltjes. En uh, vaak zijn we toch uh, wat langdurig aan het koemetten. En vul je schaaltjes gewoon een keertje bij... zodat je de producten die je overhoudt... gewoon lekker constant in de koeling uh, hebt staan. En dan kan je gewoon een, een heerlijke klietjesdag uh, organiseren op derde kerstdag... zonder uh, dat er gewoon dingetjes uh, mis kunnen gaan. Kijk, dit soort tips, daar hebben we wat aan. hebben uh, we hebben nog een beller. Marco... Nou, rond. Hallo Marco, een hele goede ja. nacht. Het is, uh, hebben, nou, we hebben nog anderhalf minuut te gaan, Dus het, het eindwoord is bij deze aan jou? Het eindwoord is aan mij. Mm -hmm. Nou, dat vind ik mooi. Mm -hmm. hey, zeg, luister, ik heb jarenlang in de horeca gewerkt. Ja. Yeah. Zowel in snackbars als in restaurants. En ik heb ook gewerkt met, met, met een sterrenchef en dergelijke. Ik denk dat het belangrijkste in de horeca is... of je nou in een snackbar, een restaurant uh, werkt... of dat je gewoon bevlogen bent met je werk. Weet je wel... Uh, aandacht heb voor je product. En ik reis tegenwoordig met de kermis mee. <laughs> en, uh, Wat een avonturier ben jij. En ik uh, reis door heel Nederland heen en ik hou van lekker eten. Lekker eten is gewoon heel belangrijk. Oh ja, dat vind ik ook. En uh, ik zie toch heel veel horeca-ondernemers uh, die dat toch een beetje als een melkkoetje zien. Of hmm. je nou in een snackbar komt waar een Chinees in staat, we kopen een Frikandel uh, in voor 20 cent. En ja, kan mij het schelen uh, uh, hoe het eruit ziet. Dus focus en bevlogenheid. En dat in combinatie met hygiëne. Gewoon hard voor, voor, voor de zaak hebben. Uh, leuk vinden waar je mee bezig bent. Marco, dank je wel. Doreen, jij ook ontzettend bedankt voor al je kennis. En ik wens jullie beiden een hele fijne kerst.